9 uur. Het NOS journaal. Jan van der Putten. De Noorse politie heeft een veel langere route naar het eiland Utøya gevaren dan nodig was. De Noorse televisiezender NRK meldt dat het politiecrisiscentrum niet tegenover het eiland werd opgezet, maar ruim 3 kilometer verder. Vanaf die plek vertrok een Delta Force team met een bootje naar het eiland waar Anders Breivik op dat moment tientallen jongeren doodschoot. Als het team vanuit een haven tegenover Utrecht was vertrokken... dan had het bijna drie kilometer minder hoeven te varen. Eerder werd bekend dat het bootje van het Delta Force-team kapot ging. Op het water moest worden gewisseld van boot. Het duurde uiteindelijk zo'n anderhalf uur... voordat agenten op Utrecht aankwamen. Anders Breivik had in die tijd 69 mensen op het eiland gedood. In Os heeft de politie een inbreker neergeschoten. Buren hadden de politie getipt over de inbreker... die een paar straten verderop door agenten kon worden aangehouden. Waarom er op de inbreker is geschoten, is nog niet duidelijk. De man is gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. In navolging van de effectenbeurzen in Amerika en Europa... hebben die in Azië-terrein teruggewonnen. In Tokio sloot de Nikkei-index ruim een procent hoger. En de beurs in Sydney boekte een winst van bijna 3 procent. De beurs van Hongkong, die later sluit, staat ook op winst. De gunstige stemming heeft te maken met het rentebesluit... van de Amerikaanse centrale banken. Die besloten gisteren de rente de komende twee jaar laag te houden. Ook de stijging van het Chinese handelsoverschot... naar recordhoogte speelt een positieve rol. Dat handelsoverschot van China is in juli naar de recordhoogte van 22 miljard euro gestegen. De export nam sterker dan verwacht toe met ruim 20 procent. Deskundigen denken dat de export van de tweede economie ter wereld in de komende maanden zal dalen. Belangrijke handelspartners als Amerika en Europa staan voor grote bezuinigingen. De Chinese regering ziet in het gestegen handelsoverschot het bewijs dat China er in economisch opzicht nog altijd goed voor staat. In het West-Duitse Münster is een rel ontstaan rond een homoseksueel lid van een schuttersgilde. De 44-jarige man won een belangrijke wedstrijd en koos toen geen schutterskoning in, maar zijn vriend. En dat schoot de conservatieve katholieke Duitse schuttersbond in het verkeerde keelgat. En die bond wil de homoseksuele topschutten nu weren van de nationale kampioenschappen. Homo's passen niet in het normen- en waardepatroon van de bond, zo laat een woordvoerder in een Duitse krant weten. De Duitse bond voor homoseksuelen is woedend en spreekt van pure discriminatie. Dan het weer nog, eerst zon. Later in het noorden en midden toenemende kans op een bui, vrij veel wind en het wordt 17 graden op de Wadden tot 21 in het zuidoosten. Morgen bewolkt, vooral in de kustgebieden regenachtig en het wordt ongeveer 20 graden. Ah, en we bij de Files op de A4 Den Haag Amsterdam. We zoeten het dorp 4 kilometer. Er staat een vrachtauto met pech. Op de A4 Vlaandingen Hoogvliet per knop in Benelux 4 kilometer. En richting Gouda op de A20 vanuit de hoek van Holland per knop een klein polderplein 2 kilometer. 10, 15, 20? Ja, het voordeel loopt snel op bij Expert. Met procentenkorting van 10, 15 en wel 20 procent op heel veel producten. Profiteer van dit extra zonnige zomervoordeel en kom gauw langs bij Expert. Van Experts kun je meer verwachten. Wie redt de muziekschool en de bibliotheek? Wie investeert in mantelzorg en sport voor de jeugd? Springen ondernemers in het gat van de kleinere overheid van premier Rutte? Kortom, wat voor Nederland staat ons te wachten? Een voorproefje in Levi. Vanavond, 10 voor half 10, Avro, Nederland 2. Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele morgen. Het is woensdag 10 augustus. Studenten zijn bang om een boete te krijgen... omdat ze te lang over de studie doen. Gevolg? Niemand wil meer bestuurslid bij een studentenvereniging worden. De beurs opent, maar het lijkt rustig op het Damrak... en de andere beurzen in Europa. Halbe André Mijnema is wel op zijn post. Maar eerst Engeland. De blauwe deken in Londen heeft geholpen. Na drie dagen van rellen bleven daar vannacht relatief rustig. Maar in andere steden trokken groepen jongeren plunderend door de buurten... vertelt correspondent Anja van der Horst. In de West Midlands, dat is een regio waar ook de stad Birmingham toe behoort... Ja, er zijn meer dan uh, 200 arrestaties verricht. Het centrum van Birmingham, ook daar uh, ging het weer mis. Er werd een groot winkelgebied afgezet door de politie... om te voorkomen dus dat daar jongeren uh, naar binnen zouden trekken... In West Bromwich, dat ligt niet zo ver van Birmingham... daar sloegen jongeren winkelruiten stuk, staken auto's in de brand. En we zagen ook zoiets in Nottingham... waar een politiebureau ja, geprobeerd werd in brand te steken door jongeren. Liverpool, 50 relschoppers gearresteerd. Ja, en er waren er nog wel een paar steden... waar sporadisch ongeregeldheden plaatsvonden. Manchester waren toch wel ja, de ergste rellen. Jongeren op straat die trokken al vernielend en plunderend door de stad... En daar noemt de politie nu de, de meest ernstige ongeregeldheden in 30 jaar. Verschillende gebieden in de stad zijn door de politie afgezet. Ja, en die situatie die bleef zo aanhouden tot uh, twee uur s'nachts. En daarna werd het wel wat rustiger. Een spannende nacht dus in Manchester, ook voor Marion Gooyen. Ze is met haar gezin op vakantie en kon vannacht nauwelijks slapen van het lawaai. Wij horen uh, heel veel sirenes. De heel veel helikopters in de lucht. Van familieleden en vrienden kreeg ze veel ongeruste telefoontjes. Hun tip? Vertrek per direct uit Manchester. Ik zeg, ja, ik kan mijn spullen wel pakken. Zeg, maar de wegen zijn afgesloten. Dus ik kom toch niet Manchester vooruit. Maar als het dan naar Jonggooien had gelegen, was het het liefst nu al weg geweest. Als het bij mij had gelegen, dan. Wauw, uh, nou, ik zit met twee kinderen. En dan uh, is het niet zo'n prettig gevoel. Niet alleen toeristen balen van de railschoppers. Ook deze politieman is woedend over de schade die er werd aangericht. I believe that Manchester and Salford has been shamed by these criminals this evening and we will leave no stone unturned in bringing to justice those people who committed these wanton acts of violence and criminality. Jongeren moeten niet, de de niet denken dat ze zomaar wegkomen met deze acties. We zullen er alles aan doen dat deze jongeren worden vervolgd al dus de woordvoerder van de politie in Manchester. Jongeren die in verschillende steden de straat op gingen... houden contact met elkaar via de Blackberry Messenger, de BBM. Dat lijkt een heel handig apparaat als je je wil organiseren... vertelt Zander Duiverstein van ICT-bedrijf Sogetti. Het is zeker een handig apparaat. Uh, en wat erbij komt, is dat het, een, uh, ja, het hele versturen van berichten daar is gratis. Uh, je hoeft dus niet te betalen voor een sms-berichtje, maar je kunt na jouw vriendjes gewoon een gratis berichtje versturen. Als je kijkt naar, de, uh, het, naar Engeland, uh, bijna een derde van de jeugd uh, maakt gebruik van de Blackberry. Dus dat is momenteel het medium voor de jeugd daar om dit soort berichten te verspreiden. Het is voor de Britse regering heel moeilijk deze berichtjes te controleren. Um, ja, BlackBerry beheert die servers zelf. Dus alle berichtenverkeer gaat over hun uh, servers. En ieder bericht is meteen uh, geëncrypt. Omdat ieder bericht gekoppeld is aan iemands eigen ja, PIM-code. Een uniek uh, achtcijferige code waarmee je iemand uh, individueel kunt bereiken. De berichtjes controleren is dus niet mogelijk. Ook voorkomen dat berichtjes worden verzonden blijkt lastig. Want de Britse regering mag niet zomaar een dienst uit de lucht halen. Aldus de duivensteen. Maar uh, wettelijk gezien. En ja, wat ik al zei, al die servers zijn in beheer van, van Blackberry. Ja, dan heb je niet zomaar toegang toe. Sander Duivenstein was dat. En dan gaan we naar dat andere grote nieuws van de afgelopen dagen, namelijk de beurs Wall Street krabbelde gisteravond een beetje op uit de dal en zette aan het eind van de handelsdag een winst neer van 4 tot ruim 5 procent op de borden. Aziatische beurzen deden vannacht hetzelfde, ook daar plussen op de koersborden. En dat allemaal omdat de Amerikaanse centrale bank de FED gisteravond aankondigde dat de rente de komende twee jaar onveranderd laag zal blijven. Dat maakt ons nieuwsgierig naar de openingen op de Europese beurzen. André Staan. Uh, André, hoe zijn we geopend? We zijn uh, 2% hoger geopend op alle Europese beurzen, inclusief Amsterdam. En daarna zie je de koers altijd wat teruglopen, want er liggen natuurlijk een hele hoop orders klaar zeg maar, om gelijk in de handel gegooid te worden zodra bij de beurs open gaat. Dat is een beetje verwerkt en dan zie je de koers in dit geval nog wat teruglopen. Op Dit moment een, een winst voor alle Europese beurzen van rond de 1%. AX 289 punten. Dus het beeld is allemaal gewoon een lichte plus. Lichte plusjes tot nu toe, geen overdreven reacties, geen sky high omhoog vliegende koersen. Koopjeszagen is actief. over een heel front zie je koersen een beetje oplopen. De verliezen van de voorbije dagen. Moet je zeggen, de voorbije twee weken een beetje goedmakend. Hier laat nog een klein minnetje staan. ASML ziet wat lager staan. KPN. Maar het wisselt een beetje, maar dus uh, geen uh, uitspattingen naar boven. Nee, en de, de, de staatsobligaties, waar we het de afgelopen dagen ook over hebben gehad, met name dan die rente voor Italië en, uh, en Spanje. Uh, gaat dat omlaag, omhoog? Nee, die uh, blijft een beetje de uh, lagere staat. Dus op dit moment, uh, zowel voor de Italiaanse als Spaanse staatsobligaties rond de 5%. Procent minder dan, uh, dan eind vorige week. En ook de andere staatsobligaties van andere landen. Daar zie je wat de rente wat teruglopen. En een lagere rente is natuurlijk gunstig voor een land. Want dat betekent dat zij uh, minder duur uit zijn op de kapitaalmarkt. Nee. Ja, en dit betekent dat de goudprijs niet verder stijgt? De goudprijs blijft nog even oh, hoog. Dat... Ja, dat nee, het blijft hoog, want de, de, de zorgen zijn nog niet over. Er is iets gebeurd en dan moet je maar kijken hoe dat allemaal valt. Zeg maar. Wat voor soort vloertje dat uh, gevormd wordt. Of er een vloertje wordt gevormd. Uh, maar de goudprijs blijft onveranderd hoog op 1750 dollar voor een ounce. Ja, want uh, we hebben het over dat vloertje. Dat is het vloertje van de vet natuurlijk. Hè? Naar aanleiding van die aankondiging gisteren uh, ja. over, uh, over die rente. Dat wekt dus toch ook wel vertrouwen in, Euro in Europa. Nou ja, de beleggers waren naastig op zoek naar iets... waaraan ze zich konden vasthouden. Een strohalm of, of, of hoe je het ook noemen wilt. Maar in ieder geval iets wat, wat richting zou kunnen geven... en waar je iets uit zou kunnen afleiden. Er waren de, de voorbije weken uh, heel woorden gewijd aan allerlei uh, problemen... zoals de schuldencrisis bij ons en de economie... En dan zoekt de markt, dan zoeken de beleggers eigenlijk... naar iets wat uh, hen helpt om het denken, het, het vooruitdenken... met beleggen verder te helpen. Nou, de vet, daar waren alle ogen op gericht gisteravond. Uh, wat gingen zij zeggen? Er werd gehoopt dat er misschien weer een nieuw steunpakket zou komen... van honderden miljarden om de economie te schragen. Die kwam er niet, of nog niet zou je kunnen zeggen. Eh, wat wel de VED aankondigde, was dat zij de rente voorlopig... de komende twee jaar laag zullen houden op de historische laag... 0 tot een kwart procent. Nou, dit, dit staat hij al op sinds de financiële crisis. Bedoeld juist om de economie en de banken... en de hele financiële wereld te schragen. En dat blijft de komende twee jaar zo. Nou, dat is op zich natuurlijk een heel eigenaardig iets... dat een federale bank, een centrale bank... nu al weet dat het twee jaar lang zo zal blijven. Want als je weet dat de FED en ook de ECB... die vergaderen elke maand met elkaar over onder meer de rente... en nemen dan de besluit of ze de rente die maand, die maand wel of niet gaan verhogen... en nu zegt de FED al op voorhand gerust de komende twee jaar blijft het zo staan. En dat zeggen ze omdat ze A, zich zorgen maken over de financiële situatie... de crisis rondom die schuldencrisis... en B, ze maken zich grote zorgen over de gang van zaken in de Amerikaanse economie. En zo bezien zou je kunnen zeggen... het feit dat het lage rente is, is fijn voor de aandelenbeurzen, fijn voor beleggers, geeft zekerheid. En bovendien is een lage rente goed voor de aandelenkoersen. Maar aan de andere kant, het is wel een zorg... dat die Amerikaanse economie blijkbaar zo beroerd voor staat... dat die een, een impuls van minstens twee jaar nodig heeft. Ja, goed, maar in ieder geval, het helpt wel uh, vandaag. Want de koersen in Azië waren al hoger. En uh, in Europa lijkt het erop dat in ieder geval de opening uh, vrij positief is. Ja, Dank... ja, het is een beetje wonderolie, zeg maar, op dit moment. Hoewel, het is ook misschien niet al te wonderlijke olie... want op dit moment staat de koers nog maar een half procentje in de plus. Ja, ik had iets eerder moeten afronden, denk ik, Ik uh, vond André. het ook bed. We <laughs> houden het <we> nu op. <laughs> Precies, dankjewel, André. Goed nieuws hebben we ook nog, hoor. Goed nieuws voor mensen die in de buurt wonen van de Japanse stad Fukushima. Vijf maanden geleden werden verschillende kernreactoren... door de tsunami zwaar beschadigd. Nu mogen een aantal omwonenden terug naar hun huizen. Helaas geldt dat niet voor iedereen. Luister naar journalist Kjeld. Duits vanuit Japan. Het is enkel vijf gemeentes, gemeentes in een straal van 20 tot 30 kilometer, verwijderd van de kerncentrale. Dat is de straal waar mensen eigenlijk vrijwillig zijn vertrokken. Dus het gebied in een straal van 20 kilometer rond de kerncentrale... daar mogen mensen nog steeds niet terug. Hoewel nu wel voor het eerst, sinds de ramp plaatsvond... mensen even terug mogen naar een gebied van 3 kilometer rond de kerncentrale. Maar dat is enkel één keer dat ze terug mogen. En dat gebied waar ze dus wel naartoe uh, terug mogen... kunnen we dat um, laat maar zeggen, labelen als weer helemaal veilig? zou zelf zeggen niet, eh, volgens de overheid eh, en volgens TEPCO wel. Eh, het is gebaseerd op het feit dat de kans op verdere explosies heel klein zou zijn... en dat er nu heel weinig lekkage van radioactiviteit komt uit eh, de kerncentrale. Eh, maar ik was daar nog in juni, dus zo'n anderhalf maand geleden... En op één plek hebben we toen eh, iets van 300 millisievert radioactiviteit eh, gemeten. Dat is ontzettend hoog. Dit zijn voornamelijk plekken waar eh, regenwater eh, zich verzamelt... of waar bladeren die door regenwater zijn eh, meegestroomd zich verzamelen... Ja, als je kleinere kinderen hebt, wil je daar echt dan wel weer naartoe gaan. Want je kan natuurlijk niet zomaar zien waar die straling hoog is. Nee. En je kan ook niet elke vierkante meter gaan meten. Nee, precies. Dat is bijna uitgesloten. Maar wat, ja. wat willen de mensen? Uh, willen die echt terug? Nou, er zijn natuurlijk wel een heleboel mensen die terug willen. Ik kan me voorstellen dat mensen met jonge kinderen uh, daar niet zo... Uh, prettig, zich niet zo prettig overvoelen. Maar vooral oudere mensen. Ja, mensen die zitten nu in limbo. Ze kunnen niet werken. Uh, ze moeten een extra appartement uh, uren. Of ze zitten nog altijd in evacuatiecentra Waar ze totaal geen uh, privacy hebben. En er komt natuurlijk ook bij dat je radioactiviteit niet kan zien. Dus je kan niet echt het gevaar... Zo erg voelen. Nee, en bovendien, de problemen zijn er natuurlijk nog steeds. Het is niet voor niks dat dat kleine gebied, hè, tot 20 kilometer, dat er niemand uh, mag zijn. Wat zijn die problemen helemaal opgelost? Uh, er is weliswaar nu minder lekkage van de radioactiviteit. Maar uh, de kerncentrales zijn nog altijd niet gekoeld. En het zal tenminste tot aan het begin van volgend jaar duren voordat dat uh, lukt. Mogelijk zal het wel jaren duren voordat uh, dit probleem is opgelost. En uh, dus we kunnen zeker nog niet zeggen dat de problemen hier volledig zijn opgelost. Klinke tegenvallen voor vakantiegangers aan de kust van Bretagne. Franse stranden daar zijn dicht. Algen, hoort u zo meer daarover. Kees Quarks is bij de ANWB met het staartje van de ochtendspits. Klinkt wel lekker, maar het stelt eigenlijk niks voor. Dat klopt Bert, het helemaal niet voor de A4. Daarna richting Amsterdam, wel 4 kilometer bij Dorp. De rechterrijstrook is dicht vanwege een vrachtauto met pech. En twee kilometer op de A4, Vlaarlingenhoogvliet, bij knooppunt Benelux. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Sinds vorige maand een deel van het dak van het voetbalstadion Grosvesten instorten... heeft FC Twente niet stilgezeten. Club doet er alles aan om het stadion zo snel mogelijk in ere te herstellen. In de aanloop naar de eerste wedstrijd in het stadion, aan zaterdag... steken ook de Twente-supporters de handen uit de mouwen. En een van die Twente-supporters is Mathieu Dolle. Hij is voorzitter van de supportersvereniging Vienna Rednecks. En ik vroeg hem eerder uh, vanochtend wat hij eigenlijk gaat doen vandaag. We gaan straks om 8 uur verzamelen hier in Friesen. dan gaan we richting Enschede en dan gaan we alle stoeltjes die kapot zijn, waar het dak op is gevallen zeg maar, ja. die moeten sowieso vervangen worden en er waren al sowieso heel veel stoeltjes, er al weggehaald, dus er we moeten sowieso nu nieuw, nieuwe komen. Nee, dus jullie gaan ze los schroeven en, en afvoeren? Ja, ja, dat is het plan. Dat is het plan. Met z'n hoeveel zijn jullie? Uh, vandaag... Uh, 18 personen hebben we vandaag. 18 personen. En, ja, en, en is dat een echt... initiatief van de supporters? Ja, ik heb vorige week vrijdag heb ik contact genomen met Trente van uh, ja, er er allemaal maar te kijken. We willen best iets doen als het uh, als het kan. En inderdaad ook voorgesteld van uh, stoeltjes verplaatsen. Dat kunnen we allemaal wel. Dus uh, mochten we iets kunnen doen, laat me horen. En ja, af, afgelopen maandag had ik direct al een telefoontje met Trente van, ja, daar zijn we heel erg enthousiast over daar. Uh, daar gaan we iets mee doen, natuurlijk. Ja, en hoeveel stoelen gaan jullie er uiteindelijk uithalen? Ja, ik heb geen idee. Twente is dat er ongeveer 500, 600 stoeltjes stolletje, gevangen moeten worden. Okay. Dus... Uh... Ja. Oké, oh, nou gaan we rekenen. He. Want hoeveel stoelen moet je dan per persoon vandaag euh, weg afvoeren? Nou, dat zijn. Het uh, is wel vroeg, hè? dat zijn 30 stoelen. Ja, 30 zo, hè? Ja. ja, volgens mij ook. Hoor. Ik kan ook niet zo goed rekenen, je vroeg. Maar <laughs> <coughs> ik denk een stuk of 30. Nou, dat is, dat is heel wat. Ja, ik weet niet hoe lang je erover doet om een stoel te demonteren. Ja, ik heb, ik heb ook geen idee. En het zegt ook van: ja, ik, we hebben ook geen idee hoe lang het gaat duren. Maar ja, we hebben eerst, als we vandaag, uh, als het niet afkomt, uh, hebben we morgen nog uh, 15 personen al klaar staan. Dus. Uh, het moet goed komen voor zaterdag. Ja. En mogen jullie daar zo'n stoeltje mee naar huis nemen? Uh, <laughs> vroeger mocht het wel. We, we hebben het ooit eerder gedaan. We hebben nog wel een stoeltje van thuis uh, staan. Yeah. Uh, maar geen idee. Ja, de stoeltjes die kapot zijn, dan kun je toch niet zo veel mee. mee maar. Nee, maar het is misschien een leuke aandenken. En, en die ja, moeten dan vervangen worden. Moeten jullie ook de nieuwe stoelen plaatsen? Ja, ja dus dat is wel de, de planning, ja. Ja, die moeten wel goed vast, hè? want anders krijg je weer komend... <laughs> komend wikker weer problemen. Ja, Laten we alles goed vastmaken en, uh, en verzetten zijn zodat nieuwe ongelukken niet gebeuren, nee. Nee, precies. En, uh, ja, en dan uh, hangt het dan van jullie af of die, uh, die plekken ook bezet uh, zijn komend, uh, komend weekend, met die wedstrijd tegenaan zit? Ah, ik, ik, heb, uh, ik weet het niet officieel, maar uh, ik heb, volgens mij uh, als alle stoeltjes uh, vastzitten, dan, uh, dan, ma dan mag die open. Ja, volgens mij. En dan kunnen uh, 24.000 in. Ja. Is het wel het vak waar jullie ook uh, terechtkomen uh, of uh, gaan jullie ergens anders zitten? Nee, ik zelf, ik zelf zit daar niet, maar er zijn er wel twee of drie vandaag die helpen die, uh, die daar wel een stoeltje hebben. Dus uh, het, ja. is gewoon, uh, het, het is gewoon een zaak om uh, zoveel mogelijk supporters binnen te laten zaterdag. Ja. U bent een van de supportersverenigingen, want er zijn er meerdere. Gaan de andere supportersverenigingen ook nog uh, wat doen? Um, wat ik heb begrepen niet, maar zijn uh, heeft ook aangegeven bij ons van uh, um, we hebben liefst niet al te grote een groep aan het werk, zodat het een klein beetje overzichtig blijft. Ja, want ze moeten natuurlijk ook nog een beetje de controle, uh, je moet overal toezicht op houden natuurlijk. Ja, inderdaad, en wat ik net ook al zei, uh, nieuwe ongelukken moeten sowieso worden voorkomen, dus uh, dan hebben ze een klein beetje overzicht als een redelijk uh, klein groepje aan het werk is. Mathieu Dollen was dat van de supportersvereniging dus van SC Twente. Hij is ondertussen bezig, uh, druk bezig mag ik wel zeggen, met die stoeltjes eruit te halen en nieuwe stoeltjes erin te zetten. Studentenverenigingen hebben dit jaar grote moeite om bestuursleden te vinden. Jeroen Thijs is van de Landelijke Kamer van Verenigingen. Dat is het overkoepelend orgaan van 46 studentenverenigingen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe komt dat? Um, nou, het is uh, eigenlijk al een paar jaar geleden begonnen. Het is, uh, heeft gewoon te maken met de foute studiedruk die de afgelopen jaren wordt uh, doorgevoerd. En afgelopen jaar met het uh, doorvoeren uh, van een lang Maar uh, je krijgt toch altijd een soort van vrijstelling als je een jaar uh, in het bestuur zat van, van een studentenvereniging? Nou, het, je, je krijgt van sommige universiteiten krijg je inderdaad een vergoeding. Uh, die staat gelijk aan je studiefinanciering. Dat is ook een compensatie voor je studiefinanciering. Maar tegelijkertijd sta, uh, moet je wel ingeschreven staan. Dus je kan niet studeren en je betaalt dus wel je collegegeld. Ongeveer 1700 euro. Nou, je loopt uh, over het algemeen gewoon al een jaar studievertraging op. Dan ga je komend jaar, als je dan een servicestuursjaar gaat doen en je wordt langs studeerd, nog een keer 3000 euro bovenop betalen. Het is gewoon een verdrievoudiging van je collegegeld. geld. En dat is toch een grotere afweging. wil je nou wel of niet in jaar te snuiten Het wordt wel een heel dure hobby op zo'n manier, dat is het eigenlijk. Ja, inderdaad, inderdaad. En hoe merkt u dat? Trouwens zijn er minder mensen die zich opgeven? Nou, we hebben het zelf al gemerkt met het terugloop van een aantal aanmeldingen voor ons eigen bestuur. Maar we horen ook, we houden regelmatig vergaderingen met onze achterban En we horen ook uh, veelvuldig uh, dat het gewoon heel lang duurt. En dat mensen op, uh, naarmate uh, de doorvoering van de langste uh, in het zicht kwam. Dus naarmate de Eerste Kamer uh, zijn er ging beslissen. Um, dat heel veel mensen ook om die reden hebben afgezegd. Dat, nee. ze, dat ze heel erg leuk zouden vinden en dat ze zeggen van ja, nou ja, helaas dit jaar niet. Ik word langstudeerder, ik heb dat geld gewoon niet en ik ga het niet doen. Ja, maar maar uh, betekent dat dan uiteindelijk dat de besturen niet gevuld uh, raken? Ja, nou, af uh, komend jaar is het uh, in ieder geval voor uh, alle verenigingen gelukt. Uh, maar uh, komend jaar is er nog wel een, een klein gaatje ontstaan. En dat is dus dat je komend jaar wel wordt getypeerd als langstudeerder, maar dat je geen boete moet betalen. Ja. En het jaar erop zal die boete inderdaad wel gaan gelden. En uh, dan is het toch een grote zorg dat het toch wel een stukje verder gaat teruglopen. Ja. En uh, u, u zelf, want uh, u, bent, u bent ook tenslotte uh, voorzitter, uh, niet bang voor die langstudeerboete? Of bent u al zo lang bezig dat het niet meer uitmaakt? Nou, nou ik ga volgend jaar word ik inderdaad getypeerd als langstudeerder. Ik heb wel het geluk dat ik uh, geen boete moet betalen. Maar dat wil wel zeggen dat ik komend jaar heel snel mijn bachelor af moet gaan ronden. En dat ik anders uh, het jaar erop ook de pioneer uit ben. Ja, dus het kan, het kan nog niet eigenlijk. Het kan, het kan nog net, ja. inderdaad. Maar van tevoren heel veel mensen hebben hier geen rekening mee kunnen houden. Hebben afgelopen juni, mei, vorig jaar besloten, kom ik ga een jaar studiewerk doen. Want dat is goed voor mijn cv, want ik vind het leuk. En ik doe er een hele hoop voor de gemeenschap, studentengemeenschap, mijn eigen vereniging voor. En die komend jaar wel gewoon heel hard met de boete geconfronteerd worden. Terwijl ze er niks aan kunnen doen, dat ze het van tevoren niet wisten. En dat is toch wel heel, heel jammer. Ja. Nou, de problemen zijn helder, meneer Thijs. Ik dank u wel. Jeroen Thijs was dat, van de Landelijke Kamer van Verenigingen. Dat is een overkoepelend orgaan van de 46 studentenvereniging in ons land. Bretagne? Ja, dat is niet zo leuk. Want wie denkt lekker op strandvakantie te gaan in Bretagne... die kan bedrogen uitkomen. De Franse regering heeft namelijk gisteren besloten... om de stranden in Bretagne, die vol liggen met groene algen... om die af te sluiten. Want die algen zijn gevaarlijk voor de gezondheid... en in extreme gevallen zelfs dodelijk. Correspondent Frank Renaud legt uit waar die algen te vinden zijn. In principe gaat het alleen om Bretagne, zoals je zei, aan de Atlantische kust. Want daar is het algenprobleem echt het allergrootst. Je moet je dat voorstellen, het zijn echt kilometers aan strand... die bezaaid zijn met die groene massa. Soms tientallen centimeters dik, van links tot rechts. Je ziet niks anders en je ruikt het ook, want het stinkt enorm naar rotte eieren zelfs. Nou, de minister van Milieu heeft nu gezegd... dat is gevaarlijk, die groene algen die daar liggen. We gaan er iets aan doen. Toet plage. Elk strand waar algen liggen en dat niet elke dag kan worden opgeruimd... dat gaan we afsluiten voor het publiek, zegt minister van Milieu... Nathalie Kosciusko-Morizet. En hoeveel stranden dat betreft, dat wilden ze niet zeggen. Maar volgens onderzoekers kan het in het ergste geval wel eens om 50 stranden gaan. Want dat is het aantal dat helemaal bezaaid ligt met die groene algen. Ja, die, en ze zijn gevaarlijk, maar waarom zijn ze eigenlijk gevaarlijk? Nou, als ze droog komen te liggen in de zon, dan stoten ze een gas uit... dat dus zo stinkt, maar dat ook levensbedreigend kan zijn. De afgelopen weken zijn er op stranden in Bretagne 36 everzwijnen overleden. <laughs> en die werden gevonden midden tussen die algen. Ja, everzwijnen zijn loodzware grote beesten. Wij kennen van de asterix en obelix natuurlijk. Ja, precies. Maar die werden daar gevonden tussen die groene algen, dood. En de minister zegt nu, het is vrijwel zeker dat dat komt... door die gassen van de algen. En het effect kan ook bij mensen optreden, dodelijk dus als je in korte tijd veel van het gas inademt. Ja, was er vorig jaar niet ook al een probleem? Er is al jarenlang problemen. Uh, 30 tot 40 jaar wordt al gerekend is dat probleem. Er. En dat komt door de intensieve varkenshouderijen in Bretagne. Die boeren produceren mest, dat wordt over het land verspreid. Nitraat en stikstof komt vrij in riviertjes, gaat vervolgens naar zee. En daardoor groeien die algen zo explosief in de zee. En het is alleen maar erger geworden. Vandaar dat je je vorig jaar waarschijnlijk nog herinnert. Want de varkenshouderij wordt intensiever. Meer mest, dus meer voedingsstoffen. Nou, de regering kwam vorig jaar, anderhalf jaar geleden... met een groot actieplan inderdaad om die groene smurrie op te ruimen... Maar volgens critici is er nog onvoldoende capaciteit om die algen allemaal op te ruimen en ook allemaal te verwerken. En de boeren produceren natuurlijk nog gewoon steeds veel mest. Frank Renaat was dat. Met de Gouden Pijl in Emmen kwam gisteravond een voorlopig einde aan de gekte na de Tour. Het criteriumcircuit. Alberto Contador en Samuel Sanchez waren de grote trekpleisters. En het publiek, het publiek kwam er weer massaal op af. Huw Lippens was er ook bij gisteravond in Emmen. Nog geen half uur voor de koers is het eindelijk zover. Contador komt binnen en heeft even de tijd om wat vragen te beantwoorden. Over het verlies van de Tour bijvoorbeeld. Ik denk dat het niet niet is. Ik denk dat het als je het niet hebt. Hij voelt zich geen verliezer, omdat hij de tour niet heeft gewonnen. Hij heeft ervoor geknokt, maar Evans was de beste. En die dag, die ene dag na Alpe d'Huez, toen heeft hij wel wat laten zien. de de Alpe de victoria, Snel omkleden en dan naar de start in Emmen. Daar staat de concurrentie al klaar. Pieter Weening, het is bijna voorbij. Nu, op zoek bijna bijna voorbij. Wat is uh, het uh, criterium circus hè? Ja ja ja, ja, ja inderdaad. Ja, ik, ik denk alleen je hebt het over vandaag joh, maar vandaag moet nog beginnen voor ons maar uh, Nee inderdaad. dat is een van de laatste criteriums uh. Maar ah, daar heb ik in dit jaar niet zoveel gereden. Dus uh, wat dat gaat, uh, uh, is het voor mij niet uh, dat ik het idee heb van oh, ik, heb het, uh, ik heb het helemaal gehad met die katerers. Maar uh, nou, ja, dat is inderdaad alweer een van de laatste. Je bent moeilijk verstaanbaar op dit moment, want ja, de speaker loei hard natuurlijk. Alberto Contador komt eraan. Wat vond jij van hem in de Tour toen je naar hem keek? Want ik had het idee, hij heeft de Tour verloren, maar het respect teruggewonnen. Ja, nou ja, het is, hij heeft natuurlijk al wel uh, het zero gewonnen. En, uh, dat was wel uh, een sterk staaltje wat hij daar liet zien. En, uh, ja, het is natuurlijk normaal dat je ook wel eens een, keer, ooit eens een keer een minder periode kan hebben. Maar uh, wat, wat, wat, wat, wat mij betreft is het gewoon uh, de beste ronde renner ter wereld. En uh, dat, uh, dat, uh, dat verandert niks uh, Niks aan de zaak dat hij dit jaar de, de tour niet heeft gewonnen. Ik weet gewoon zeker dat hij gewoon de beste ronde renner ter wereld is. En uh, dat heeft hij in het Giro ook al bewezen. En hij heeft een leeuw getoond in die tour. Door gewoon in verloren positie aan te vallen ja, totdat hij er bijna bij neerviel. Ja, precies. En daar, uh, ja, dat, daar laat hij toch wel uh, een beetje, beetje strijdkracht zien, natuurlijk. En, uh, ja, dat waardeerden de mensen ook. Uh. Kijk, uh, hij had het ook gewoon, uh, gewoon uh, rustig aan kunnen doen. En uh, zeggen van ja, dit is niet voor mij dit jaar uh, de tour. En, uh, maar, uh, ja, Gestreden tot de laatste meter en nou, dat vond hadden van Bouke. Ja, die dag, die dag naar Alpe d'Huez, dat was wel, uh, ja, vind ik wel een mooie acties. Zeg maar. Voor het wielrennen is dan denk ik alleen maar goed. Uh, het was natuurlijk een korte rit, maar ja, het getuigt wel van lef als je 10 kilometer na de start al, als kopman al uh, in de aanval gaat. Dus ja, dat, dat soort dingen. Ik denk dat dat ja, goed is voor het wielrennen als dat, als dat vaker gebeurt. En ja, goed, hij wint natuurlijk dat Giro was daardoor misschien. Ja, wat, wat vermoeider uh, aan de start in de Tour uiteindelijk. Dus dat, dat, dat, ja, dat kostte dan misschien, uh, ja, misschien wel het podium af de overwinning. Maar, uh, ja. Ik denk, het blijft natuurlijk uh, ja, een van de wereldtoppers die er is. Veel respect dus van de collega's Pieter Wening en Bouke Mollema. En dat is nou precies de reden waarom de organisatie in Emmen een zak met geld over heeft voor de verliezer van de Tour. Nou, wat hij nu heeft laten zien is dat, uh, dat als hij er echt voor moet vechten dat hij dat ook doet. En uh, er wordt wel eens heel makkelijk naar de Tour gekeken en er wordt een minuut voorsprong gepakt in twee. En dan is de koers gelopen. Nou, ja, dit jaar heeft hij toch aangetoond dat hij zich er niet bij neergelegd heeft en toch getracht heeft om de, de achterste om te zetten in de voorsprong. Dat is wel niet gelukt, maar hij wil laten zien dat hij een coureur is. Opgelet, <tie> Ja, weg waren ze. Uiteindelijk was Contador de sterkste daarin. En tweede werd Adi Engels en derde werd Pieter Wening. Goed, we houden vandaag natuurlijk al het nieuws in de gaten in Londen. En de rest van Engeland houden we in de gaten. We kijken natuurlijk ook nog naar de financiële markten. Vooralsnog nog gaat dat prima, daar zo'n kleine plusjes. Eh, Sarkozy overigens, dat is het laatste nieuws, is teruggekeerd van vakantie... om een bijeenkomst te gaan leiden van zijn kabinet. Hoort u ook vast en zeker later vandaag nog veel meer over. En wellicht ook nog over allerlei voetbalnieuws. Want uit Nijmegen komt het bericht dat een bot heeft uitgebracht op de keeper van NEC Sillissen. Kan al hmm. wat is dat er een voor Ajax? Ja, wel hoor, vind ik wel. Ja. Ja? Ja, nou ja, hij heeft één seizoen goed gekiept, geloof ik. Hè? Ja. Dus maar of goed. dat dan een genoeg basis is? Nou ja, je weet het niet. Zeg, wat ga jij doen? Um, nou, Ander nieuws? nieuws? Ja, deze week herdenkt de wereld de nucleaire aanval op Japan van 1945. En die herdenking wordt door oud-minister Jan Pronk en bischop Ad van Luin aangegrepen... om een klemmend beroep te doen op het kabinet... om de laatste kernwapens uit ons land te verwijderen. De Universiteit van Groningen start een groot onderzoek... naar de ervaringen van familie en vrienden van dementiepatiënten. Kennis die tot nu toe veel te weinig gebruikt wordt. En Engeland zucht natuurlijk onder een golf van geweld. Nou, wij vragen in Parijs wat ze daar hebben geleerd van de grote rellen... die in 2005 ja. in die Franse banlieus die Goeie toen die wijken in vuur en vlam zetten. En Nederland heeft een nieuw exportproduct. Wat, wat, wat, waar zijn we weer goed in? Jodenkoeken gaan naar China. Ja, <laughs> Straks ze zijn Ka wel lekker. Ja, ze zijn heerlijk. Straks in Karo. Er zijn Amsterdammers Nederland. die trakteren als... De Chinezen ook ja. zo enthousiast zijn. Ja, je weet dat Amsterdammers er zijn die trakteren op die koeken... als ze van Feyenoord hebben gewonnen. Nou, ze gewoont ja. ja, Dat wist ik niet. Allemaal in Karo. Goedemorgen in Nederland. Na het nieuws van half tien met Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. Europese beurzen staan weer in de plus. In Amsterdam opende de AEX 1,3 hoger. Ook Londen, Frankfurt en Parijs staan op winst, nadat eerder de beurzen in Azië en de VS hoger sloten. De Noorse politie heeft op weg naar het eiland Utøya drie kilometer te veel gevaren. Dat meldt de Noorse omroep NRK. Toen de melding kwam van de schutter op het eiland, richtte de politie een post in op drie kilometer afstand in plaats van de recht tegenover. Het was al bekend dat de boot van het politieteam onderweg pech kreeg. In Oslo heeft de politie op straat een inbreker neergeschoten. Waarom is niet duidelijk. De man ligt in het ziekenhuis. Hij is niet in levensgevaar. En bij een bedrijfsbrand in IJsselmuiden is vannacht asbest vrijgekomen. De brand brak door onbekende oorzaak uit in een hal van een meubelbedrijf. De IJsselmuidense politie heeft een aantal straten afgezet. Bedrijven binnen de afzetting zijn niet toegankelijk. En bewoners wordt geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Aan de BVK's informatie: staat op de A4 naar richting Amsterdam bij Soeterwoude Dorp 3 kilometer. Er staat een vrachtauto met pech. De rechte rijstrook is dicht. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Karl-Johan de Zwart. Jan Pronk wil dat Nederland nu echt kernwapenvrij wordt. Engeland kan leren van Franse ervaringen met rellende jongeren. Feyersemensgolf dreigt voor Nederlandse tuinders en het ochtendhumeur van Koos Postema. Het is ruim twee minuten over half tien. Dit is Karo. Goedemorgen Nederland. Harm van Attenveld heeft deze week als standplaats De Wadden. Ja, vanochtend ben ik midden op die Waddenzee tussen Den Helder en Tessel onderweg naar de kraamkamer van de Zeeuwse mossel. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland.nl. Het is hoog tijd de laatste kernwapens weg te halen uit Nederland. Dat is de oproep die IKV Pax Christi doet in de week waarin het gebruik van die wapens op Nagasaki en Hiroshima wordt herdacht. Een oproep ondertekend door bischop Ad van Luin, president van IKV Pax Christi, en oud-minister Jan Pronk, voorzitter van deze vredesorganisatie. Meneer Pronk, goedemorgen. Goedemorgen. Het is nog te vroeg om kernwapens te herdenken, zo luidt de kop boven die oproep. Wat wilt u precies? Gebruik gemaakt van de gelegenheid van de herdenking van deze week van de ja, massale dood... ...ten gevolge van het inzetten van kernwapens in Japan, om nu de volgende stap te zetten. In Nederland en in Europa wordt heel traag gereageerd. Er is een, een doorbraakje gekomen toen Obama, nadat hij president was geworden, een paar initiatieven heeft genomen... Maar er is geen vervolg aangegeven vanuit de NATO en ook niet vanuit Nederland. Nou is officieel nooit bevestigd dat Nederland kernwapens op zijn grondgebied heeft. Hoe weet u dat die kernwapens hier eigenlijk liggen? Ze liggen er. Dat weet iedere politicus. Ik geloof dat een enkele minister van afgelopen kabinetten zich ook een aantal malen heeft versproken in de Kamer. Maar dat is een spelletje. Ze liggen er. Maar heeft u de bewijzen dat ze er liggen? Ja. Ze Wat zijn dat voor er. bewijzen? Dat weet iedereen. Dat weet iedere politicus. Dat weet ieder Kamerlid. En heeft u in die periode als minister... want dat bent u geweest natuurlijk van Vrom en uh, Ontwikkelingssamenwerking... daarvoor ook bewijzen gezien destijds? Ze liggen er. En dat weet ieder lid van het kabinet. Uh, dit wordt een spelletje, meneer. Het gaat om de vraag... Uh, of en wanneer nu... De nou ja, het zijn geruchten ja, de... en het is nooit uh, officieel bevestigd, nog ontkend, dat is waar, uh, door en de, de zijn Nederlandse regering. Er zijn ministers die dat uh, gezegd hebben in de Kamer, die daar ook direct voor verantwoordelijk waren. Welke ministers waren dat dan, die dat gezegd hebben? In de afgelopen kabinetten. Zullen we het hebben over uh, het voorstel van het IKV en Paschristie <sus> om de kernwapens uit Europa zo spoedig mogelijk te doen, ja. verwijderen. Ja, oké, okay, gaan we doen. Welke uh, uh, kernwapens worden dus uh, weggehaald uit Nederland, dat is wat u wilt. Het zijn Amerikaanse wapens. Kan Nederland dat wel op eigen houtje beslissen? Dat kan. Er kan een beslissing worden genomen door de Nederlandse regering. Uh, uiteraard uh, te bekrachtigen door het parlement uh, dat de kernwapens die in Nederland liggen uit Nederland zouden moeten worden uh, verwijderd. En er kan een verzoek worden gedaan op basis van die beslissing aan de regering van de Verenigde Staten om dat uh, te doen. Want het zijn geen Nederlandse kernwapens. Het zijn uh, via de NATO ingezette kernwapens. Nee, daarom is de vraag. Door kan Nederland Verenigde... dat beslissen? Wij zijn deel van de NAVO. Je kunt zelf een beslissing nemen dat zij niet langer op Nederlands grondgebied horen te liggen en dan te vragen. Dus ook een beslissing aan de regering van de Verenigde Staten om ze weg te halen. Je kunt bovendien beslissen om een initiatief te nemen in de NATO om dat in alle NATO-landen binnen Europa te doen. Dat zijn drie beslissingen die genomen kunnen worden. De Amerikaanse president Obama heeft in 2009 nog gezegd... dat uh, nucleaire ontwapening een van de prioriteiten is van zijn buitenlandse beleid. Ja, dan lijkt het weghalen van die wapens toch een kwestie van tijd? Ja, alleen er is daarna een... een... Een doorbraak gekomen via de evaluatie van het non proliferatieverdrag Dat was in 2010. Uh, toen hebben alle lidstaten, dus ook Nederland, uh, mm -hmm. afgesproken om hun eigen nationale veiligheidsbeleid minder afhankelijk te maken van kernwapens. Maar wij zitten nog steeds onder, samen met de andere NATO-lidstaten in Europa, onder die Amerikaanse nucleaire paraplu. Dus eigenlijk spreken we op een niet erg geloofwaardige manier, we spreken met twee tongen. Er staat uh, vanochtend een uh, ingezonden stuk in trouw. Vanochtend, hè, uh, ik weet niet of u dat gelezen heeft. Van de medeoprichter van het interkerkelijk comité voor tweezijdige ontwapening. Uh, die zegt: We kunnen kernwapens wel de wereld uitbannen. Maar ja, die kennis om ze te maken blijft bestaan. Dat klopt. Ja. Dat klopt natuurlijk. Die technologie is ooit ontwikkeld en die kan altijd weer worden toegepast. Maar dat betekent, als je dit standpunt inneemt en op basis daarvan doorgaat met datgene wat we hebben gedaan, dat je natuurlijk blijft afschrikken. En we hebben ook afgesproken dat een afschrikkingsbeleid moreel niet verantwoord is. We hebben dat natuurlijk vertaald, ook met betrekking tot chemische wapens en biologische wapens, die zijn verboden. En ook de technologie met betrekking tot ontwikkeling van chemische en biologische wapens, die blijft natuurlijk bestaan. Net zoals bijvoorbeeld de technologie met betrekking tot clustermunitie. Maar, maar ook die, die afschrikwekkende worden. werking heeft tot op heden wel enigszins gewerkt, zou je kunnen zeggen. Dat is zeer de vraag. Het kan ook best zijn dat die afschrikkende werking, wanneer ze niet zou zijn ingevoerd in de NATO-strategie, een alternatief had gehad. Dat weet je niet. Er is geen bewijs. Is... De politieke situatie is natuurlijk totaal veranderd binnen Europa. Ja. Er is een, uh, al sinds 1989 een einde gekomen aan de Koude Oorlog. En op basis daarvan hebben de beide grote machten natuurlijk ook hun kernwapenarsenaal eh, verminderd. Dat is een gigantisch arsenaal geweest. Dat is tot een derde teruggebracht. Maar de bedoeling is, en dat is ook afgesproken... in het kader van het non-proliferatieverdrag... om dat verder terug te brengen. Heeft u zich destijds als minister... Ja, heeft u zich destijds als minister ook hard gemaakt... om die kernwapens uit Nederland weg te krijgen eigenlijk? Ja, we hebben daar natuurlijk over gesproken, regelmatig in kabinetten. En, uh, de opzet, opstelling van de Nederlandse regering is ook altijd geweest om daar uh, verdere stappen in te zetten. Dat hebben we al gedaan in het kabinet. NL, toen we uh, ook een speciale minister voor uh, ontwapening hebben uh, ingesteld in het kabinet. Dat was uh, minister Koijman, die later ook weer minister van Buitenlandse Zaken is geweest. De, de politieke situatie was natuurlijk totaal anders op dat moment. Dat was ja. nog een koude oorlog. Daarna... Is er een einde gekomen aan de Koude Oorlog? En daarna is er in het kader van de herziening van het non-proliferatieverdrag gezamenlijk afgesproken om nu de, het arsenaal te verminderen. Waar het ons momenteel in het interkerkel vredesberaad in, de de in het Pax Christi om gaat, is der, dat er daarna niet veel meer is gebeurd. Dat er een stagnatie is opgetreden. En je ziet dus nu ook uh, bijvoorbeeld met name vanuit Japan toch weer opnieuw druk ontstaan op de andere landen om af te zien hiervan. U was dus Ik tijdens een het antwoord op moeten geven. Ja, u was dus tijdens het kabinet Danel al op de hoogte dat die kernwapens hier lagen. U was, toen, u was toen ook minister. Daar is dus ook over gesproken. Waarom heeft u destijds niet de noodklok geluid naar buiten toe? We hebben allemaal destijds de noodklok geluid, meneer De was Uitvoerige actie al in de jaren zestig. Ja, maar als minister krijg, bedoel toen, ik. In, ook toen in het kader van het gekeken ik uh, vredesberaad. En ik zeg u net: we hebben toen ook een uh, speciale minister voor ontwapening en nucleaire ontwapening ingesteld. Dat was minister Koijmans. Even, even terug naar dat stuk in trouw. Uh, de voorzitter van het interkerkelijk Comité voor Tweezijdige Ontwapening schrijft ook... het probleem is niet het kernwapen, maar degene die ze in handen heeft. In die zin zou je beter kunnen voorstellen... dat alle landen van de wereld hun kernwapens maar in Nederland moeten inleveren. Dan zijn ze in ieder geval goede handen. Dat is de hele vraag. Natuurlijk, als ze één bepaald land in goede handen zouden zijn. Ik, uh, <laughs> ik zou onszelf en ik zou geen enkel land... ...ooit de macht wensen toe te vertrouwen om een alleenheerser te zijn met de vinger aan de trekker. Nee. U vindt dat Nederland een politieke beslissing moet nemen om afstand te doen van alles wat met kernwapens te maken heeft. Wat voor beslissing moet dat concreet zijn? Dat is de beslissing om af te zien van het uh, gebruik van kernwapens en dus ook af te zien van het uh, toegang hebben tot kernwapens... Uh, op Nederlands grondgebied. De beslissing om te vragen aan diegenen die op Nederlands grondgebied de kernwapens hebben opgeslagen, natuurlijk in. ...overleg met de andere NATO-lidstaten om die terug te trekken. De beslissing om het initiatief te nemen binnen het kader van de NATO... ...om dat ook in alle andere NATO-staten te doen. En de beslissing om onze voortgang met betrekking tot die actie... ...niet afhankelijk te stellen van de medewerking van al die andere lidstaten. Dus te werken als een katalysator. En hoe lang verwacht u dat het nog duurt voordat Nederland kernwapenvrij is? Ik vrees dat dat lang duurt. Het heeft heel erg lang geduurd. Waar het momenteel om gaat, is dat uh, vanuit de samenleving uh, particuliere organisaties, kerkelijke organisaties, zoals IKV en Pakschist, die uh, opnieuw weer activiteiten worden ontwikkeld. Uh, want er wordt wel gedacht dat dit vraagstuk uh, eigenlijk achter de rug is, maar dat is natuurlijk niet zo. En dat is duidelijk. Jan Peronk, hartelijk dank. Tot de dienst. De vraag van vandaag. Iedere dag behandelen wij een vraag naar aanleiding van nieuws... dat u in het bijzonder interesseert. Het nieuwe milieuvriendelijke alternatief voor cremeren en begraven... heet resomeren. Het lichaam wordt dan met een speciale vloeistof opgelost. Krijg je als nabestaande nog iets mee na dat resomeren? Uitvaartondernemer Gijs Pelzer heeft het antwoord. Ja, Bij resomeren is het eigenlijk heel vergelijkbaar met cremeren. Wat je namelijk mee kan krijgen naar huis is ook een vorm van poeder. Vergelijkbaar met de as van een crematie, een wit poeder... Uh, ...in ongeveer gelijke hoeveelheden. Daar kun je bijvoorbeeld een verstrooiing mee doen... ...of je kunt het opbergen in een urn. Uh, dus dat is eigenlijk heel vergelijkbaar met cremeren. En het hele proces van uh, resumeren werkt eigenlijk als volgt... ...dat het lichaam wordt ingebracht in een speciale installatie... ...en daar wordt het, uh, het lichaam uh, opgelost uh, op basis van een speciale vloeistof... ...een alkalische vloeistof. Uh, en wat er dus overblijft is enerzijds water, en dat is schoon water... Uh, ...en anderzijds die witte poeder. Als u een vraag heeft bij het nieuws, mailt u ons dan naar goedemorgenederland.kro.nl voor uw vraag van vandaag. Gaan we terug naar de Wadden. Daar is deze hele week Harm van Attenveld. Een roestvrij installatie gaat langzaam omhoog. En dan zie je een glimp van een drie meter lang net. En aan dat net, daar groeit mosselzaad. Maar mosselzaad is niet wat het lijkt dat het is. Want het is een schelpje van ongeveer een centimeter bijna. Ja, het is eigenlijk een soort baby mosseltje. Wat ongeveer een centimeter groot is. En dat moet later uitgroeien tot een consumptiemossel. Ronald de Vos is mosselexpert bij Prins en Dingemans Sinds 1880 handelaar in Mosselen. En u kweekt ze ook, kunnen we hier zien. We zien nu de borstels die over dat net heen gaan. Waardoor de mossel loslaat. De mossel die hier ja, wordt gekweekt... Dat gebeurde vroeger op een heel andere manier, vraag ik aan professor Han Lindeboom, hoogleraar marine ecologie van Universiteit Wageningen. Ja, en van het instituut IMARES. Eh, klopt, ze, groeiden, of ze groeien eigenlijk op de bodem. Eh, daar vallen die mosselzaadjes, groeien uit en die worden de, werden tot nu toe door de vissers gewoon van de bodem van de Waddenzee gevist. Dat, eh, dat richt schade aan aan de bodem. Dus eh, dit is een mooie nieuwe oplossing. Ja, en die oplossing, eh, dat zijn netten van 100 meter lang... Die zien we hier als we van ons afkijken. En hoeveel liggen er hier? Er liggen er hier 76 op deze locatie. En dat moet continu ja, die, die, die hele cyclus op gang houden. Want als hier dan die mossel wordt geoogst, wat gebeurt er dan mee? Nou, als die mossels hier worden geoogst, dan gaan ze hier naar de bodempercelen in de Waddenzee en in de Oosterschelde. En daar groeit de mossel in 2 à 3 jaar op tot een consumptiemossel. Professor Linderbeum, hoeveel procent van de Nederlandse mosselen komt uit het Waddengebied? Uh, dat uh, varieert per jaar, maar, zeg maar tussen de 30 en 60 procent van de Nederlandse mosselen komt uit het Waddengebied. Er is voldoende voedsel hier voor die mosselen, ze groeien hier harder. In de Oosterschelde is duidelijk minder voedsel, dus de Waddenzee is zeer geschikt voor voor een hele goede kwaliteit mossel. En dat, uh, dat groeit hier. Maar ik kijk net naar dat net, en toen zag ik ook hele grote open stukken. Vraag mij even aan de mosselexpert. Wat was dat? Ja, nou, Er zitten open plekken in onze, in onze netten. Daar uh, hebben zeesterren de kleine mosselzaadjes opgegeten. Normaal zien we dat eigenlijk niet en dit jaar is er een enorme sterrenplaag. En daardoor zien we nu kale plekken in, in, in ons mosselzaadnet. Ja, waarschijnlijk komt dat door het weer. We hebben heel weinig neerslag gehad in het voorjaar. Die zeesterren houden niet van zoeter water, dus als er uit IJsselmeer zoet water de Waddenzee in komt... ...verdwijnen die zeesterren. Dat hebben we dit jaar veel minder gehad, dus dat zou een verklaring kunnen zijn. Stel, u komt drie keer zoveel mosselen eh, verkopen als dat u nu doet. Kon ze je dan kwijt? Ja, met gemak. Ja, de de vraag naar Mossel is veel groter als op dit moment het aanbod. Waar zit de bottleneck? Vraag ik aan de hoogleraar. Uh voor een deel in die invangstinstallaties, de oppervlakte zometeen en uh, ja, we moeten kijken hoeveel kan de Waddenzee hebben. Daar doen we onderzoek naar. Er wordt gekeken van wat zijn de effecten van die uh, invangstinstallaties op de rest van het systeem. Ja, het alternatief is van de bodemschapen en dat mocht juist niet, want daarom um, ja, doen ze het nu zo. Nee, dan moeten ze het ook zo doen en dat is prima. En mis dat je in de toekomst dit ook in de Noordzee neer kunt hangen. En uh, daar zit ook lader voor genoeg. Dus uh, dan hoef je niet allemaal in de, in de Waddenzee te doen. Ook hier is beperkte ruimte. We zitten in een natuurgebied, dus uh, ja, je moet met alles rekening houden en uh, dit is een prima techniek, maar we moeten wel goed kijken of het ook wat natuur betreft altijd kan. Laten we even nog naar de andere kant van het schip lopen. Zie ik daar een soort uh, ijzeren schrapels liggen? Wat zijn dat? Ja, dat zijn dus, zeg maar onze traditionele vistuigen. Dus oh, ook dat is, de wat nou, dat is wat vanaf 2020, geloof ik niet meer. 2020 als we aan het einde zijn van de mosseltransitie, dan uh, hoeven we met deze netten niet meer op de bodem te vissen, mits uh. we dus voldoende mzz mosselzaadinvanginstallaties kunnen krijgen om wel aan ons mosselzaad te ja. kunnen ja, vangen. En anders het buitenland. Anders zou je bijvoorbeeld ook kunnen uitwijken als kweken naar het buitenland. Er is zeker belangstelling uit het buitenland. Op dit moment uit Denemarken, Noorwegen, Ierland en Denemarken. Maar nou nog heel even terug naar de Zeeuwse mosselen, want ik begrijp dus dat 30 tot 60 procent komt gewoon van hier. En dan breng je die mossel naar Zeeland en dan gooi je er Zeeuws water over en dan heb je plots de Zeeuwse mossel. Nou, nou een mossel is een filteraar. Die filtert dus zeewater. En in het uh, Oosterschelde zeewater zit toch een specifieke smaak. Dus als die mossel uh, Zeus-Oosterschelde water heeft gefilterd voor een aantal uren of een aantal dagen, dan heeft hij die specifieke Oosterschelde smaak. En kunnen we hem dus verkopen als Zeeuwse mossel Na een aantal uren is dat al het geval. Um... Professor de bomen. ik neem aan dat u ook culinair mossel-expert bent. Klopt dat verhaal of zit er iets anders achter? Nou ja, ik eet regelmatig mossel uit de Waddenzee. Die smaken uitstekend, dus het gaat prima. En de meeste mosselen liggen hier ook vrij lang. Dan gaan ze nog even naar Zeeland. Ze worden als Zeelse mossel op de markt gebracht. Wat smaak is dat smaak? Ja, ze hebben 80 of 90 procent van hun tijd in de Waddenzee gezeten. En daar hebben ze ook een prima smaak van. Dus uitstekend verhaal, maar hier in de Waddenzee zijn ze zeker beter. Marketing? Denk het wel, ja. Dank je wel. Vanaf de boot was dat uh, Harm van Attenveld. Straks, wat kunnen de Engelse autoriteiten leren... van de Franse ervaringen met rellen en plunderingen? Maar nu eerst, naarmate de bevolking vergrijst... krijgen steeds meer mensen te maken met dementie. Maar veel dementiepatiënten en hun verzorgers... worstelen met de omgang met deze ingrijpende ziekte. En daarom start het Universitair Medisch Centrum Groningen... een groot onderzoek naar de ervaringen met dementie. Projectleider Auke Wiegersma, goedemorgen. Goedemorgen. Schiet de informatie uh, over dementerende nu tekort? Nou, niet zozeer tekort als ik denk dat het goed zou zijn om daar een uitbreiding aan te geven. Uh, op het ogenblik is de informatie heel sterk medisch inhoudelijk gericht. Ja. Er zijn ook uh, natuurlijk initiatieven uh, bij anderen zoals VUMC en ook door de Alzheimervereniging... waar ze ook meer aandacht besteden aan de kwalitatieve kant van de zaak. Dus niet medisch inhoudelijk, maar meer wat de ervaringen betreft. En, uh, maar uh, de mate waarin dat gebeurt, zou nog uh, verbeterd kunnen worden. En wij proberen door ons onderzoek die verbetering aan te brengen. De informatie die we nu hebben is een beetje klinisch eigenlijk. En een beetje wetenschappelijk. En waar we behoefte aan hebben is inderdaad ervaringsverhalen waar mensen wat aan hebben. Dat, dat klopt. Uh, het, is, het, het is vooral wel gericht op datgene wat er allemaal gebeurt in de hersenen en wat voor effecten dat heeft op de gezondheid en ja. ook de wijze van gedrag en dergelijke. Het dagelijks leven en hoe gaan we ermee om? Dat is eigenlijk de vraag. Precies. Ja. En ho hoe gaan we daar achter komen dan? Uh, wij doen dat door uh, uitgebreide interviews af te nemen met, uh, met uh, mensen die wij gewoon vragen om hun verhaal te vertellen. Uh, na dat verhaal dan vragen wij ook nog wat uh, specifieke dingen uh, waar wij op een gegeven moment geïnteresseerd zijn hoe ze daarmee omgaan. En uh, door de manier waarop wij uh, de mensen benaderen, krijgen wij een nagenoeg volledig beeld. Volledig kan natuurlijk nooit, maar nagenoeg volledig beeld. Van alles wat de mensen beweegt en waar de mensen mee zitten. Wanneer zij het zij een dementie krijgen of al hebben, in mindere ma in meer of mindere mate, ja. het zij ervoor zorgen voor uh, mensen die met die dementie worstelen. Ja, de voorbeelden zijn natuurlijk legio. Maar heeft u ook een voorbeeld van een, van een geval waarin he, iemand een vraag had en dat er dan een ervaringsverhaal was dat ja, die vraag nou, ook beantwoord? Het is zo dat er in, in Engeland is er al een, een uh, want het komt uit Engeland, deze methodiek. Uh, in Engeland is er al een, een site uh, waarin het een en ander, een website waarin het een en ander wordt verteld over de verzorgers van dementerenden. En uh, daar hebben ze bijvoorbeeld een onderdeel. Want je kan namelijk met zoektermen kan je zoeken naar ervaringen en dan zie je stukjes video uh, van, de, van het interview. Uh, heb je een vraagstel van, nou, hoe merkt u het voor het eerst? Ja. En dan blijkt dus dat een heleboel mensen gewoon denken... dat, het, uh, dat het de zaken die, die ze, hen opvalt aan hun partner... eigenlijk uh, ja, voorbijgaand zijn en dergelijke. Maar dat zijn dan de eerste tekenen van dementie. En uh, het is heel moeilijk om eraan te winnen... dat er een dergelijke ingrijpende ziekte aan je voordeur staat. Ja. Wat ik me wel afvraag is, hebben zorgverleners... geen antwoord op die vragen van mensen dan? Nee, nee, weinig. Kijk, het probleem is, en daar heeft uh, Karen Spank ooit uitstekend in geschreven in uh, Medicontact, een blad voor, <coughs> voor artsen, sorry. Oh. En uh, ja. uh, zij had het over uh, de, de paniekdrempel. Er zijn zaken die je met de arts en de zorgverlener bespreekt. Uh, dat zijn de belangrijke zaken om uh, tussen aan te steken. Zoals van, uh, in haar geval was dat borstkanker, wordt mijn tumor kleiner, ja. uh, slaat de therapie aan en dergelijke. Maar die zaken die zo van belang zijn voor de kwaliteit van leven komen dan niet aan de orde. Dat zijn zaken als, uh, hoort dit krampje er ook bij? Uh, wanneer houdt het op met mijn haaruitval? En dergelijke. Daar is de tijd gewoon niet voor, de tijd die zorgverlener. Haven om uitgebreid in te gaan op, op, op echte waarlijke kwaliteit van leven, problematiek, die is gewoon te kort. Dat ja. is 10 minuten en daar kom je niet aan toe. Eigenlijk is daar misschien wel veel te weinig aandacht voor dat geldt voor meer ziektes, hè, behalve dementie dan. Ja, dat, dat klopt. En wij hopen ook van harte om met steun van het UMCG... Uh, dit uit te breiden, niet alleen naar de dementie. Want er zijn zo ongelooflijk veel van dit soort zaken... die je graag aan de, aan, onder de aandacht zou willen brengen. Met allerlei ziekten, maar ook bijvoorbeeld met gezondheidsproblematiek. Als het gaat over overwegingen om wel of niet aan screening deel te nemen. nou, U kent de hele discussie over de Mexicaanse griep en zo wordt ongetwijfeld. Ja. Uh, dat zijn van die voorbeelden. Maar ook uh, van uh, wel of niet uh, uh, aan een therapie deelnemen... Uh, wel of niet aan, aan onderzoek deelnemen, al dat soort zaken, dat zijn uiterst belangrijke zaken voor de kwaliteit van leven van mensen. En het is heel erg belangrijk als dit uh, goed georganiseerd en ook met enige analyse aan het grondslag ligt, uh, aan, uh, uh, uh, aan de mensen wordt duidelijk gemaakt via zo'n website. Maar gaat dit niet eigenlijk vooral om de partners of familieleden, mantelzorgers van uh, dementiepatiënten? Nee, er is een heel voortraject hè, voor dementie. Ik bedoel, voordat mensen echt uh, zover zijn uh, vanwege hun dementie, dat ze zelf weinig uh, besef meer hebben van wat er om hen heen gebeurt, is een enorme tijd aan vooraf, en dat wisselt natuurlijk per persoon, mm -hmm. maar een enorme tijd aan vooraf, waarin ze zich ernstig zorgen maken, waarin ze heel graag willen weten wat er nu te wachten staat en dergelijke. En dat maakt het dat deze website ook heel goed voor, uh, voor mensen is die uh, net de diagnose hebben gekregen. En ze yeah. graag weten wat nu de ervaringen van anderen zijn. Yeah. En vooral omdat we gebruik maken van die videostukjes, waar ze dus naar kunnen zoeken, kunnen ze kijken ook specifiek op onderwerp, zo van, ja, waar, waar, waar krijg ik nu straks mee te maken? Hoe gaat u die uh, patiënten en hun verzorgers selecteren eigenlijk voor die interviews? Nou, selecteren is eigenlijk nauwelijks aan de orde. In die zin, uh, Alles is welkom. de methodiek die we gebruiken is dat we gewoon mensen vragen om of ze een deel willen nemen. Wat we in ieder geval wel doen is dat we het verspreiden over het heel Nederland. Maar uh, het gaat erom dat je uh, zo volledig mogelijk beeld krijgt. Ja. En dat gebeurt op basis van een analyse. Op een gegeven moment kom je dezelfde dingen weer tegen. Dan denk je van nou, dat onderwerp dat is kennelijk volledig. En nu gaan we zoeken, specifieker zoeken naar mensen die ons ook nog aanvulling kunnen geven op het verhaal wat we inmiddels hebben verzameld. Ja, u wil eigenlijk een, een, ja, dat klinkt dan uh, wat zakelijk, een hele database waaruit u kunt putten. Ja, inderdaad. Maar dan, dan dus een database waar je niet hetzelfde telkens tegenkomt. Want ja. dat krijg je natuurlijk wel vaak als je dat selectief gaat doen. Ja. Zo van uh, bijvoorbeeld als ik alleen maar via de, uh, via de ziekenhuizen zou recruteren of uh, mensen zou uh, gaan, gaan benaderen. Dan krijg je toch een ander type uh, mensen dan uh, bijvoorbeeld de beginnende die net bij de huisarts is geweest. Of de, de mantelzorger die net de eerste, de eerste diagnose hebben gehoord. Ja. Goed, website gaat in 2013 de lucht in. Ja, Dank top. u wel, projectleider Auke Wiegersma van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Dit is Radio 1. Goedemorgen, Nederland. Zes minuten voor tien. Eén dode en vele miljoenen euro schade. Londen ging dagenlang gebukt onder het geweld van grote groepen jongeren. In Nederlandse hoofdstad was het vannacht vrij rustig door de inzet van 16.000 agenten. Maar in andere steden werd er toch weer veel schade aangericht. En volgens de kranten in Frankrijk doen de rellen erg denken aan die in vele Franse steden in 2005. Met andere woorden, wat kan Londen van Frankrijk leren? Correspondent Frank Renaud, goedemorgen. Goedemorgen. Veel overeenkomsten. Welke? Ja, eigenlijk in heel veel opzichten opmerkelijk is het. Allereerst de aanleiding natuurlijk. Hè. In Londen werd een jongere in een probleemwijk gedood... bij een confrontatie met de politie. En in de voorsteden van Parijs gebeurde eigenlijk hetzelfde in 2005. Twee jongeren werden achtervolgd door de politie... en vervolgens geëlektrocuteerd. Nou, in Londen zag je eerst de boosheid van de omgeving van de jongeren... toen rellen in de stad zelf, toen erbuiten. In 2050 gebeurde in Frankrijk hetzelfde. Eerst boze vrienden de straat op, toen rellen in de banlieue, de voorsteden van Parijs en toen overal in Frankrijk. En ook de achtergrond zelfs. Zie je gelijkenis. In Londen worden de problemen genoemd. Armoede, werkloosheid. En die rellen nu zijn een uiting van de woede. En dat was hetzelfde in de banlieue destijds. Grote problemen. En de rellen werden gezien als een soort ontlading van al die problemen. Ja, de Engelsen hebben nu, uh, na, daar is een hoop kritiek op... Uh, na drie dagen 16.000 agenten ingezet vannacht. Uh, hoe was de reactie van de Franse autoriteiten toen? Nou, allereerst de repressie, vrij snel. Geweld en onlusten moesten de kop worden ingedrukt. Vergeet niet, de huidige president Sarkozy was toen minister... van Binnenlandse Zaken verantwoordelijk voor de veiligheid. Die koos voor harde repressie. 12.000 agenten werden ingezet. Dag en nacht waren die in de weer. De noodtoestand werd afgekondigd. Een nachtelijk uitgaansverbod werd ingesteld. En toch duurde het geweld nog drie weken lang in de banlieues toen. Nou, vervolgens kwamen natuurlijk de plannen voor een structurele aanpak. Hè? De problemen aanpakken in die wijken. Onderwijs, werkloosheid, huisvesting. Ja. Want al die rellen... Dat was het voordeel die legde wel bloot dat de banlieus, die wijken of hele steden zelfs dat die decennia lang waren verwaarloosd En, en wat daar is kon er eigenlijk komen uiteindelijk van die langere termijn aanpak? Ja, nou, dat is een beetje kwestieus. Ik heb dat vorig jaar goed onderzocht. dat was het vijf jaar geleden. Ik ben veel op pad geweest. En iedereen zegt eigenlijk. Er is weinig tot niks verbeterd. De jongeren die ik heb geïnterviewd in die banlieue. Ze hebben zijn in de steek gelaten. We wonen nog steeds in dezelfde lelijke flat. 12 hoog. De lift werkt nog steeds niet. Er is nog steeds geen verwarming in ons huis. De burgemeesters van die banlieue zeggen. Er zijn miljoenen beloofd. Maar het was een druppel op een gloeiende plaat. En er is maar heel weinig bij ons echt terechtgekomen. Alleen de woningbouw is eigenlijk een beetje positief gegaan. Er komen nieuwe huizen bij. En dat was het. Het enige zijn het die burgemeesters. En is dat de les die Engeland van Frankrijk moet leren nu? Uh, beloftes doen is leuk, maar je moet ze ook nakomen en het echt gaan doen. Die maatregelen. En zeker. en het is een iets van lange duur natuurlijk. En dat zijn de Fransen zich wel van bewust. Dit is decennia lang weggestopt, die mensen in de banlieue Daar kijken we niet naar. Kansloze immigranten, opeenstapeling van werkloosheid, problemen, ja. drugshandel... Dat negeren we, maar dat kost tientallen jaren om dat structureel op te lossen. Dat weten de Fransen. Een lange termijn denken dus. Dankjewel, Frank Renaud in Frankrijk. Wij gaan naar het nieuws van 10 uur. En daarna zijn we bij u terug met de uitbraak van de EHEC-bacterie. In juni heeft een uitgesteld effect op Nederlandse tuiners. Er dreigt namelijk een golf van faillissementen voor tuiners van sla, komkommers, tomaten en paprika's. Tuiners moeten komende maand hun financiering rondkrijgen voor het volgend jaar. En dat wordt nog een lastige klus, want banken staan op dit moment nou niet bepaald te springen om ze daarin bij te staan. Hoort u naar het nieuws met Jan de Tot zo. Mensen die gaan dan met een eenvoudige knieblessure of een polsbreuk komen ze in het ziekenhuis en dan krijgen ze een ernstige infectie. Hoe is dat mogelijk? Luizen in de Pels. Interviews met onderzoeksjournalisten over hun vak. Erg genoeg wordt iets wat heel belangrijk is verzwakt en dat was de hygiëne. De hele maand augustus in Argos. Met zaterdag Manon Blaas van Zembla. De politiek schrok ook. De minister heeft ons laten weten voor de camera. We gaan er extra toe zien dat die protocollen die er zijn... want ze zijn er wel, echt worden nageleefd. Luizen in de pels. Zaterdag in de avond. Van kwart over twaalf tot één. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 WorldTicketcenter.nl, verkozen tot beste vliegticketsite van Nederland. WorldTicketcenter.nl